In een flat in München blijkt ruim twee jaar geleden enorme kunstschatten zijn gevonden. Het gaat om 1500 kunstwerken, waarvan er honderden gelden als kunst die door de nazi's is geroofd. Onder de werken zijn topstukken van onder meer Picasso, Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De flat is volgens het weekpad Focus eigendom van de zoon van een kunsthandelaar die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken via de nazi's in handen kreeg. Zeker 200 werken staan internationaal als vermist geregistreerd. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot besloot uit voorzorg rechtsomkeer te maken... nadat het toestel in een zware onweersbui was terechtgekomen. Volgens onbevestigde berichten waren er problemen... met de besturing van het vliegtuig. De Cityhopper op weg naar Nuremberg... vloog enige tijd in grillige patronen rond Amsterdam. Uiteindelijk kon de piloot het toestel aan de grond zetten... op de buitenvelderbaan. Volgens de KLM zijn de 72 passagiers en de bemanning niet in gevaar geweest. In de divisie heeft FC Groningen in de blessuretijd... de overwinning uit handen gegeven tegen Rode J.C. Door een strafschop in de extra tijd maakten de Limburgers in Groningen 3-3 gelijk. Door het puntenverlies verzuimt Groningen op te schuiven... naar de tweede plaats in de divisie achter koploper AZ. De Groningers staan nu gedeeld vierde. Roda staat na de 3-3 in Groningen negende. Het weer, er trekken buien over het land, soms met ondier. Ook schijnt af en toe de zon. Dwaait flink, het is een graad of 11. Vanavond overal bewolking... En komende nacht gaat het flink regenen. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie met vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen het knooppunt Watergaasmeer en Muiden staat ze 5 kilometer. En naar Amsterdam staat voor het knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file. Op de A9 Diemen Amstelveen. Tussen Diemen en het knooppunt Holendrecht 4. En dat komt allemaal door werkzaamheden dit weekend op de a 10 Tussen het knooppunt Watergraafsmeer en het knooppunt Amstel is de A10 in de richting van Utrecht afgesloten. Tussen Nieuwe en het knooppunt Watergraafsmeer staat daardoor drie kilometer file. Omrijden kan via de Koentunnel. Vanaf de afrit voor Volendam op de A10 Noord tot aan de Koentunnel. 20 minuten vertraging, 5 kilometer file op de omleidingsroute. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor het knooppunt Klein Polderplein. 5 kilometer door een kapotte auto. De weg is daar weer vrijgegeven. En de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. 2 kilometer. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd.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 Check alle winnaars op meerdanvoetbal.nl. Nu weten we het wel, hoor. Even geen grappen meer, want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2.000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen. Kijk op Volkswagen.nl/actie. Welkom nou terug. Tweede uur langs de lijn. Kan Buur Feyenoord. Andy. 0-0. Maar het had 1-0 voor Feyenoord moeten zijn. Want Lex Immers kreeg een bijna niet te missen kans. Maar dat lukt hem toch regelmatig wel. Hij kon de bal echt inschieten. En wachtte heel lang, heel lang. En toen nog maar een beweging. En toen ging hij neer. Geen penalty. Geen doelpunt. 0-0. In Deventer regent het katten en honden. Frank. <laughs> Inderdaad. Acht minuten zijn we onder één kikker. Die hobbelen voorzichtig langs het veld nu. Daar waar ruimte is. Daar ligt er namelijk voornamelijk water langs het veld. Ahead Eagles heeft één goede kans gehad. Althans, dat dachten we met z'n allen. Toen Houtkoop op 13 meter ineens oog in oog stond met pasveer. Maar Houtkoop heeft zijn rechterbeen alleen om op te staan. Dus kapte die naar links. Wegkans voor Ahead Eagles. Het is nog 0-0. Een zonnetje bij Bloemendaal HGC, Gerard. Nog steeds, nog steeds. En ik kijk weer achter me er komt. Wel wat bewolking aan, maar nog niet erg veel regen zo te zien. En we spelen gewoon verder in deze wedstrijd... waar de laatste minuten gebruikt zijn om doelpunten te maken. Eckerton van HGC scoorde de eerste strafcorner. En kort daarop was het Tom Boon weer. Die scoorde voor Bloemendaal... zodat Bloemendaal de marge op 2-1 doelpunt heeft gehouden. Het is 2-1 voor Bloemendaal. En gespeeld inmiddels 20 minuten in de eerste helft. En dan is het ongetwijfeld in Abu Dhabi... bij de Formule 1, Louis Dekker. Het valt wel mee, want het zonnetje is daar weg. Het is donker geworden. Dit is zo'n race die voor een deel onder kunstlicht valt. De lichten zijn aan, het wordt donker. En dat is ook eigenlijk het enige wat verandert. Vettel aan de leiding. Halve minuut voorsprong op, laat ik maar gewoon de rest noemen. Mark Webbers, een teamgenoot. En Nico Rosberg, de Mercedes-coureur, lijken op weg naar plek 2 en 3. De rest doet mee voor spek en bonen. Eigenlijk doet iedereen mee voor spek en bonen. Guido van der Garde ook, maar die voert een gevecht in de achterhoede... Doet hij goed? Die twee achtergoede teams, die vier coureurs, daarvan is hij op dit moment de snelste, op de 18e plek. Zo direct ook de finale van het tennis toernooi in Parijs tussen Novak Djokovic en David Ferrer. Dat was Paul Karrick met Don't Shed a Tear. Kambuur Feyenoord en die houdt kan. Eh, Kambuur weer weg aan de rechterkant met Lukoki. 0-0 de stand. Lukoki in gebied. Brengt de bal voor. En dan wordt hij weer niet binnengetikt. Jongen wat een kans. Ik krijg Kambuur hier. Net hemmen. Een kopbal. Net niet erin. Daarna een schot van Erik Bakker. Net niet erin. En dan blijkt waarom... Uh, Kambuur met 11 doelpunten in deze competitie in 11 wedstrijden. De minste doelpunten voor heeft. Want uh, deze mogelijkheden, daar moet er toch minimaal eentje van in. Ook nu weer. Het was uh, heel dicht weer bij een doelpunt. 0-0 de stand. 40ste minuut van de eerste helft. En uh, ja, Erwin Mulder. Zeer on uh, Feyenoord uh, is gewoon tijd aan het rekken. Want Feyenoord heeft het zo verschrikkelijk moeilijk tegen dit uh, Kambuur. Nu dan een... Uh, uh, kopbal van uh, Armentheus. Maar die komt niet bij een medespeler terecht. En dan gaat Hemmer maar weer eens aan de, achter de bal. Uh, wordt uh, de bal opgevangen. Mooi gedaan. Uh, Rietmaier. Rietmaier raakt de bal kwijt aan Schaken. Die mee verdedigt. En de bal helemaal terug speelt naar de vrij. De vrij weer helemaal terug. Naar keeper Mulder. Die moet de bal dan maar in armoede hard omhoog schieten. Dat doet hij ook. En wordt opgevangen door Kevin Brands. Maar Kevin Brands is niet in goede doen vanmiddag. Heeft al veel balverlies geleden. En zijn passes komen ook niet altijd uh, goed aan. Nu ook weer niet. Maar dan is er altijd achterin. In wel iemand zoals in dit geval Wout Drosten, die de boel uh, opvangt. En Wout Drosten nog altijd in balbezit. Halverwege de helft van Feyenoord speelt de bal naar Lukoki. Lukoki, jaardige bewegingen. Bal naar Bakker. Maar Bakker probeert te kaatsen met Hemmen. Dat lukt niet en dan kan uh, Feyenoord uitverdedigen. Maar ja, wat is uitverdedigen als je de bal in de blind naar voren schiet? Die bal meteen weer wordt opgevangen door Kambuur. Door Ramon Lewin. Lewin laat de bal even lopen voor Drosten. Krijgt hem nu weer terug van Drosten. Bal achterin. Halverwege de eigen helft van cambuur leeuwarden Waar het zonnetje ook nog schijnt op, de, op dit veld, gaat de bal naar Nienhuis. Nienhuis naar Lewin. Lewin naar Nienhuis, de keeper. En dan gaat de bal weer even binnen door naar El Macrini. El Macrini kan gaan lopen, die heeft wat ruimte. Speelt de bal naar Lucoki over de middenlijn aan de rechterkant. Lucoki nu halverwege de Feyenoordhelft. Aan de rechterkant loopt Drosten, maar hij trekt naar binnen, Lucoki. Lucoki nog altijd. In bal bezit naar Rietsmeijer. Rietsmeijer naar Brans. Maar Brans raakt de bal weer kwijt. En dan kan Feyenoord counteren. En doet dat zoals altijd eigenlijk in deze wedstrijd met Janmaat. Janmaat naar Arme Maar zoals altijd in deze wedstrijd raakt Arme de bal weer kwijt. En kan er overgenomen worden door Lewin. Nog vier minuten in de eerste helft. Hele leuke eerste helft, met name van Cambuur, Maar het staat nog altijd 0-0. Bloemendaal, HGC, Gerard. HGC verloor nog niet één wedstrijd in deze competitie. Negen gespeeld, zes keer gewonnen, drie keer gelijk. Maar ze moeten vanmiddag toch een beetje gaan oppassen. Hoor. Tien minuten voor de rust is het inmiddels 3-1 geworden voor Bloemendaal. Bloemendaal dat uitstekend speelt. De eerste strafcorner, weer een prooi voor Tom Bo Boon... de Belgische international, die de bal via een kluts in het doel speelde. 3-1 is het dus de voorsprong voor Bloemendaal tegen HGC... Dat het op dit moment duidelijk lastig heeft. Van Vliet, kijk jij naar waterpolen of valt het nog wel mee? <grijg> nou, ik, zie, ik heb er tot nu toe eentje gezien, die voelt zich wel redelijk zanang in deze omstandigheden. Dat is Doker Smit. Die is fris, die zet gewoon een zeil bij en uh, dan gaat het allemaal wel prima. Die is water gewend. De rest is toch nog een beetje aan de omstandigheden aan het wennen. Na een kwartier voetballen bij Go Out Eagles tegen Herakles. 0-0 is uh, nog de stand. Een bijna kans voor Oet gezien. Maar daar zat uh, Xandro Schenk. Uh, goed tussen en een uh, aardige poging uh, van uh, Leon van Dijk. De man die vandaag voor het eerst in zijn carrière in de eredivisie in de basis mag beginnen bij uh, Herakles. En uh, die doet dat tot nu toe niet onaardig. Maar ja, het is uh, vooral de omstandigheden waar ze mee om moeten gaan. Die bal, die rolt wel. Dus uh, de groundsman sowieso een compliment dat hij het veld zover heeft gekregen... als je zoveel water moet slikken op een grasveld. Dat het dan nog steeds allemaal gaat. En dat iedereen uh, nog iets kan doen dat gewoon op voetballen lijkt. De bal nu diep op Antonia. En de rechterkant bij Goa'n Eagles. Kan die de bal binnenhouden? Ja, dat lukt. Dus uh, kan die ook uh, vervolgens het duel aangaan met zijn directe tegenstander. Dat is Davidson. Hij krijgt daar de bal niet langs uh, richting... Uh, zijn spits. Dat is natuurlijk eh, Mark Skolder. En aha, Brunst, die krijgt een tackle te verwerken van Doken Smitten. Dat vindt iedereen eh, dolkomisch. Want hij belandt midden in de enige echt hele grote plas. Die ligt meteen naast het veld. En hij gaat eh, met zijn borst vooruit. En hij glijdt eh, een stuk verder. En eh, nu... Oh, Antonia. Die glijdt bijna Davidson. Ja, dit zijn de taferelen waar we naar gaan kijken. Het is lastig voetballen voor rasvoetballertjes als Antonia. Die graag korte, snelle bewegingen willen maken. En die bal wil dan niet... Niet meedoen of je glijdt weg op een uh, veld dat voornamelijk uh, met door uh, water is uh, bedekt. Davidson heeft er dus ook last van, want die glijden aardig eind door. Dit zijn omstandigheden waar je ook als scheidsrechter moet uitkijken. Want voor je het weet, krijg je zware overtredingen die onbedoeld uh, zwaar zijn. 17 minuten onderweg. Nou, het is uh, een parodie op voetbal, maar tot nu toe uh, vermaken we ons er uitstekend mee. Goal de Eagles tegen Heracles in nogal natte omstandigheden: 0-0. We gaan nog even naar Eddy Houtkamp. Kambuur Feyenoord. Schot van Ritsmeijer en daar hadden we. Had Mulder weer aardig wat moeite mee. Zo'n zwammerbal met links geschoten, want dat is uh, Eetsmeijer met name links. En wat kan die man uh, aardig voetballen, die middenvelder van Cambuur-Leewaar. Uh, de hoekschop voor Cambuur. dat betreft staat het 3-3, maar in kansen staat Cambuur dik voor. Maar het staat 0-0 in de wedstrijd. En de hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken wat er allemaal mee naar voren is. Hè? Maar kan natuurlijk aardig koppen. Daar komt de bal ook uh, naartoe. En Lewin kan er net niet bij. En dan is het uh, met veel moeite. Vilena, die de bal heel wild wegtrapt, wordt dan opgekomen. ...opgevangen door Rietsmeijer aan de rechterkant. Kijken wat hij vanaf rechts kan doen. Heeft een mannetje bij zich. Dat is El Macrini. Hij gaat de bal terug. Maar de bal komt net niet voor het doel. En we zitten in de laatste 20 seconden van de eerste helft. Weer vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. En met moeite weggewerkt door Martens Indy. Over de zijlijn. Inworp voor Cambuur Leeuwarden. En dat publiek, ondanks dat het 0-0 staat... ...en al die kansen voor door Cambuur werden gemist... ...we krijgen één minuut extra tijd... ...hebben ze het bijzonder naar hun zin. Want hun Kambuur speelt gewoon uitstekend tegen Feyenoord. Dat heel veel moeite heeft met de vriezen. De inworp aan de rechterkant is eindelijk genomen. En komt terecht bij Lewin. Lewin speelt de bal voor het doel. Richting Ritsmeijer. Een kopduel met Jammaat Gewonnen door de laatste. En dan heeft Schaken de bal. Speelde 74 wedstrijden bij Kambuur, Maar dat is alweer een tijd geleden. Bal naar Klaasie. Weinig van gezien in de eerste helft. Maar zijn paas naar de linkerkant. Naar Boetius is goed. Boetius met Vilena Terug naar Boetius. Boetius met de voorzet. En daar is dan het doelpunt. Het doelpunt van Immers. Hele mooie aanval. Ik kan niet anders zeggen. Van Feyenoord. Maar volkomen tegen de verhouding in. En ook nog op een heel belangrijk moment. Zo vlak voor Rust. Want het is seconden voor de rust. Is de voorzet vanaf de linkerkant van Boetius goed. En komt terecht op de buitenkant schoen van Immers. En hij. Voort volkomen tegen de verhouding in. 1-0 voor Feyenoord. Maar doelpunten maken, kansen afmaken, dat is ook een kunst. En Lex Immers doet dat voor Feyenoord daar. Waar Cambuur al die kansen heeft laten liggen in de eerste helft... gaan we zo dadelijk rusten met een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. De Italiaanse tennisvrouwen hebben voor eigen publiek de Fed Cup veroverd. Ze deden dat door in Cagliari Rusland te verslaan. Sara Irani zorgde voor het beslissende derde punt door Alissa Kleibanova te verslaan. Het is de vierde keer dat Italië de Fed kunt wint. En u denkt, waarom hoor ik dan tennisgeluid als het daar klaar is? Dat zijn de mannen die de finale spelen van Parijs. Novak Djokovic en David Ferrer. Mark Brasser. Ja, en die finale is net begonnen, Henry, in het Palais Omnispoor in Parijs-Bercy. Het is Novak Djokovic die begon met z'n Hij staat 40-15 voor in zijn eigen service game. Het ziet er dus naar uit dat de Serviër die eerste service game gaat binnenhalen. Ja, het is hier een finale tussen de nummers 2 en 3 van de wereld. De nummer 2, Novak Djokovic. Ja, toch wel favoriet in deze finale. Bezig aan een uitstekende reeks. Hij heeft sinds de US Open, sinds het verlies in de finale van de US Open tegen Rafael Nadal, heeft hij geen wedstrijd meer verloren. Bezig aan een uitstekende serie. 26 jaar oud. Zoals gezegd de nummer 2 van de wereld achter Rafael Nadal. Maar hij kan weer de nummer 1 van de wereld worden. Deze week nog niet. Hij zou wel een stap in de goede richting zetten als hij dit toernooi zou winnen. Dan zou volgende week in Londen, waar het afsluitende toernooi is... de ATP World Tour Finals... daar zou hij dan de nummer 1 plaats op de wereldranglijst kunnen heroveren... op uh, Rafael Nadal. Hij speelt dus tegen de nummer 3 van de wereld. Dat is David Ferrer. Die was lange tijd de nummer 5 van de wereld. Maar goed, Federer is wat weggezakt. en die Murray is herstellende van een rugoperatie. Dus die is er ook even niet bij... En daar heeft Ferrer van geprofiteerd, opgeschoven naar de derde plaats... dus op de wereldranglijst. Ja, je moet zeggen dat de Spanjaard dat toch ook wel verdient. Speelt een heel constant seizoen. Ja, en we weten natuurlijk allemaal dat hij eerder dit jaar in de finale stond... op Roland Garros, daar verloor hij van Nadal. Eerst game, moet ik zeggen, is inmiddels gespeeld. De game binnengehaald door Novak Djokovic. Onder het toeziend oog, we zagen hem hier al eerder. Gisteren was hij er ook, Zlatan Ibrahimovic, de sterspeler van Paris Saint-Germain. Gisteren na afloop van de halve finales die Djokovic won van Roger ja, Federer vroeg Djokovic aan hem. Kom eens even de baan op. Dan gaan we even een, een balletje slaan. Dat hebben de twee gedaan. Zeer tot uh, ja, tevredenheid en vermaken van het publiek. En Slatan Ibrahimovic is er dus vandaag weer. En zijn voorkeur zal toch wel uitgaan naar uh, Novak Djokovic. Belooft een interessante finale te worden. Er is één game gespeeld. Djokovic heeft een service game binnengehaald. Hij leidt met 1-0. Frank Wielaert wil de hele tijd aandacht. Frank, wat is er? Ja, ik doe er echt alles aan. Het weer de hele week aangesproken. Nou, ze hebben geluisterd hoor. We zijn weer naar binnen. Tom van Siegem heeft gezegd, uh, we gaan nog een keer naar binnen. Niet vanwege onweer of vanwege regen. Ja, eigenlijk uiteindelijk wel vanwege regen. Het blijft regenen en het veld heeft het bewonderenswaardig lang gehouden. Maar de klok staat weer stil op 19 minuten en 20 seconden deze keer. De bal rolt nauwelijks nog op dit veld. En uh, de spelers, als ze glijden... ...dan glijden ze werkelijk tientallen meters door. En dat is levensgevaarlijk. En daar zit hem nu het probleem voor uh, Van Siegem. Hij kan de veiligheid van de spelers op deze manier niet garanderen. En dus zou het zomaar eens kunnen zijn... ...dat wij nooit verder gaan komen vandaag... Dan 19 minuten en 20 seconden die nu op het scorebord staan. Op de klok bij Go Ahead Eagles tegen Heracles. Daar staat ook 0-0 naast voor thuis en uit. En uh, ik vrees dat het daar wel eens bij zou kunnen blijven. Want wat moet je doen tegen zo'n aantal uren enorm veel regen. Dat dit veld uh, te vertuurd heeft gekregen. Ja. ja, dan voetballen we in de arena. En we vinden de Horst veel te leuk om dat te veranderen in een soort arena. Daar toch? heb jij een punt. Dus we laten het maar even zo. En ik vrees, de laatste, de laatste keer dat ik terugkom, wil ik alleen nog aandacht omdat het waarschijnlijk definitief is afgelast. Okay? Dank je wel, Frank. Kunnen wij het hebben over baanwielrennen? Er medaille... zit gewoon een dak op. En hier, en hier ge gelukkig ook in de studio. Eén medaille heeft de Nederlandse ploeg voorlopig veroverd... bij de eerste wereldbekerwedstrijden dit weekend in Manchester. Tim Veld veroverde gisteravond zilver op het Omnium. Zeg maar de meerkamp van het baanwielrennen. Vandaag kwamen vooral sprinters in actie. Als het over de Nederlanders gaat, Sebastian Timmerman... we um, horen je al. Um, ja, ik praat al in verleden tijd, ja. want de sprinters liggen eruit. Ja, dat ging snel. Ehm... Um... De grootste teleurstelling was denk ik wel Matthijs Bugli en Jeffrey Hoogland... die eruit gingen op de sprint en ook echt in de achterhoede eindigden van, van de kwalificaties. Um, en dan hadden we nog de keirin bij de vrouwen. Daar hebben we een Europees kampioen sinds twee weken, Elis Lichtlee. Maar die reed niet mee, die krijgt rust omdat ze al twee andere onderdelen heeft gereden dit weekend. En de bondscoach René Wolf die wil haar ook niet erg over de klink jagen. Ze is pas 19 jaar. Dus was het de beurt aan Shanna Braspennings. Eigenlijk de andere sprinster die we momenteel hebben in Nederland. Ietsje ouder, 22. Had een beetje de pech dat ze in de eerste heat... het onder andere meteen al tegen de wereldkampioenen uh, moesten opnemen. Dat lukte haar niet. Ze ging eruit en in de herkansingen uh, werd ze vierde. En had ze bij de top drie moeten eindigen. Ja, dus ook net niet genoeg. Dus uh, net niet bij wat uh, betreft de vrouwensprinsters. Uh, wat betreft brasspinnings nu. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor dit he deze hele eerste wereldbeker. Uh, dat net niet bij de vrouwensprinsters. Ja, hoe verrassend is dat precies? Want je noemde al even het EK. Uh, daar leek het toch allemaal goed te gaan met Nederland. Dan zag het er goed uit. Ja, ja. Nu is het een wereldbekerwedstrijd, dus er komt ook top van de rest van de wereld ja. bij... Is Nederland dan ineens zo slecht? Nou, het, het is allemaal uh, net een niveautje hoger, blijkbaar. Het gaat allemaal net, net wat sneller. Uh, inderdaad, Australiërs komen er natuurlijk uh, bijvoorbeeld bij. Dat is natuurlijk het topland uh, op de baan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Ellis Lichtleek, noemde de net al eventjes... Uh, werd ze Europees kampioen op de keirin. Uh, maar gisteren op de sprint bijvoorbeeld begon ze heel goed. Derde in de kwalificatie. Daarna de, de uh, tweede ronde had ze geen enkel probleem met Brass Pennings. Maar ja, dan komt ze in de kwartfinale tegen Rebecca James. Die is wereldkampioen op de sprint, trouwens ook op de keirin. Uh, ja, en dat was dan weer net een, uh, net een maatje, maatje te groot. Dus dat, dat schema zeg maar, zat dan ook weer net niet mee. Uh, maar Matthijs Bugli, dat, dat vond ik, uh, wat, wat, ook wat gisteren betreft... toch ook wel de, de grootste tegenvaller. Uh, er al snel uit op de keirin Toch zijn onderdeel waarop hij ja, brons veroverde op de WK ja En dan zie je het dus... dus dat ze het nog net niet in zich hebben om zeg maar, continu bij, uh, bij de top van de wereld uh, te behoren. Om het niet al te negatief te maken, zie je lichtpuntjes? Ja hoor, die zijn er zeker wel. Want, want de sprinters uh, uh, hebben al wel laten zien in andere wedstrijden... dat ze eraan aan het komen zijn. De ploegenachtervolging vond ik, uh, vond ik uh, een lichtpuntje. Er reden een uh, Nederlandse record afgelopen vrijdagavond. Dat gebeurt niet al te vaak. Uh, de teamsprinters... Zonder Hugo Haak, dat is eigenlijk een van de vaste waarden. Uh, Achter uh, op de teamsprint bij de mannen, maar qua tijd heel goed. Bras Pennings en lichtlee op, op de teamsprint, qua tijd heel goed. Zijn naderen de toplanden. Maar het probleem in Nederland toch is dat de, de spoeling nog steeds dun is op de baan. We afhankelijk zijn vaak van, van twee, drie, vier rijders. Ja, als er dan eentje even wegvalt, ziek is en minder weekend heeft... Dan, dan ben je al gelijk de pineut. En wat natuurlijk steeds meer gaat spelen... is het feit dat uh, um, er steeds minder geld is. En de CNSF heeft natuurlijk uh, bezuinigd, zeker richting de KMU. Daar merken de baanwielrenners onder andere uh, toch ook veel van. Aantal wedstrijden uh, wat er gereden kan worden. En de grootte, de breedte van de ploeg... Dat wordt steeds meer teruggedraaid. Dus op die manier uh, is dat toch ook een factor wat, wat tegen zit. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En moeten we eigenlijk gewoon accepteren... dat dit een zeer kleine sport aan het worden is in Nederland. Want het is ook ja. nog eens een na-Olympisch jaar. En dan is Nederland eigenlijk vaak best goed in sporten. Ja. Ja, nee, dat, nou, eigenlijk is het na Olympische seizoen al geweest... Hè, bij, bij de baanwielrenners. Ja, want dat volgt dus een beetje direct ja. op de Olympische spelen. Is, na de spelen. Precies, dit is het ja. tweede na Olympische seizoen. Maar uh, uh, ja, Nederland is de laatste jaren minder geworden op de baan. En uh, zijn afhankelijk uh, van, van individuen geworden. Um, maar zoals bijvoorbeeld bij die ploegenachtervolging... Peter Schep is daar nu een van de coaches geworden. Die wil toch met jonge gasten aan de slag. En die zei ook laatst nog uh, bij de Zesdaagse tegen... maar uh, eigenlijk is het mijn doel om waar jongeren nu... op hun and 20ste, 21ste, 22ste al echt de keuze gaan maken om op de weg te gaan rijden en de baan laten voor wat het is. Hij zegt: Ik zou het mooi vinden als ik echt dadelijk met een groep kan werken. Zeg maar tot hun 24ste, 25ste. Dat je in ieder geval op die manier al met jongeren wat langer kunt werken. En wie weet dan uh, bijvoorbeeld door die magische barrière op de ploeg en achtervolging van de vier minuten een keer heen te gaan. Want ja. dat zul je toch moeten doen? Wil je bij de toplanden gaan horen? Die wereldbekerwedstrijden, daar zijn nog bezig in ja. Manchester. Um, is het kla helemaal klaar met de Nederlanders? Er komt er nog eentje in actie, uh, Roy Efting. Uh, maar dat zal waarschijnlijk net na 6 uur zijn. Maar ik zal zo nog nog even bellen of ze het programma nog een ja. beetje snel erdoorheen willen gooien... daar ja. in Manchester, dan kunnen we het misschien net nog voor 6 uur meenemen. Speciaal voor ons. Ja. Dankjewel, Sebas. We gaan nog even schakelen. Ja, hij kondigt al aan. Misschien moet je nog één keer naar mij toe komen, Frank Wilaert. Het is zo, hè? Ja, nog één keertje, want de wedstrijd is definitief gestaakt in verband met de weersomstandigheden. Dat zat er al aan te komen. Jan de Jongen ging al even buurten bij de vierde man. En die zei van, moeten we dit eigenlijk allemaal met z'n allen wel willen? Want uh, dit is gewoon gevaarlijk voor de jongens. En zo is het ook. Dan moet je dat uh, ook niet gaan doen. Deze wedstrijd is gestopt na 19 minuten en 20 seconden. het was 0-0 bij Go Eagles tegen Heracles. Het regende pijpen stelen, urenlang. Arme Groundsman, hij staat in een zijn eentje op het veld te prikken. En dat gaat hij nog heel erg veel, heel erg lang moeten doen... voor de volgende keer dat deze wedstrijd moet worden uitgespeeld. Uh, we zijn gestopt en uh, we zien wel wanneer het weer verder gaat. Vandaag niet meer in ieder geval. Goat Eagles, Heracles, definitief gestaakt in verband met de regen. En voor de thuisrond Frank Wielard komt ruim een uur eerder thuis. Ja, inderdaad, ik eet mee, geen probleem. Het is een rust bij het hockey tussen Bloemendaal en HGC. Daar staat het 3-1... En dan gaan we weer naar de Formule 1. Another day at the office voor Sebastiaan Vettel. Wanneer mag hij naar huis? <laughs> Als hij behoefte heeft aan aandacht... heeft hij zelfs nog tijd om onderweg even te bellen. Ja, het gaat zo ontzettend makkelijk. Het gaat zo ontzettend makkelijk. Het is nog acht ronden. Gat meer dan een halve minuut inmiddels. 32 seconden naar Mark Webber, een teamgenoot... die echt kansloos is in het gevecht met de dominante wereldkampioen. Moet buiten gewoon gefrustreerd zijn. Want het gaat hem gewoon niet lukken dit jaar. Hij heeft nog geen race gewonnen. Wettels, een teamgenoot, heeft de titel al geprolongeerd, druk drukken ze vanaf en is op weg naar zijn elfde zegen op rij... En zo lang is het geleden. Vettel die niet won. 28 juli 2013. De Grand Prix van Hongarije. Dat was de laatste. Toen zagen we Lewis Hamilton. Die heeft sindsdien nooit meer gewonnen. De rest van het veld ook niet. Daarna... Nee, maar Hongarije, dat lukte dan even niet. Daarna België, Italië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, India. Hij heeft ze allemaal gepakt. En Abu Dhabi gaat er gewoon bij komen. Want de rest is volkomen kansloos. Ja, even verder we op. Nico Rosberg op de derde plek reed de snelste ronde: 1,45-3. En meteen werkelijk één ronde later ging Vettel er meteen overheen. 1,4-8. Pakte een halve, een halve seconde in die ronde en dacht... ja jongens, ik ben niet geïnteresseerd in statistieken... maar deze wil ik toch even hebben. Dus Vettel speelt, hij speelt met de concurrentie... als je de concurrentie al concurrentie mag noemen. Van de Garde nog steeds 18e heeft een prima race achter de rug tot dusverre. Eén ding is jammer voor hem... Er zijn bijna geen uitvallers, dus die dertiende plek die hij zo graag wil. Want daarmee kun je scoren in het team. Dan pakt dat team de tiende plek in het kampioenschap. Die dertiende plek lijkt te ver weg, want Raikkonen is een uitvaller. Maar het is nog steeds de enige 21 coureurs in het veld van de garde e Dat is, als je er goed naar kijkt, prima. Eerder vanmiddag een spectaculaire wedstrijd in Groningen. FC Groningen, Rode JC, Rusland was 1-1, eindstand 3-3, 1-0 was... Van Kostic, 1-1 Luiks, 2-1 Krim 2-2 Flederes uit een strafschop... 3-2 Bottegin en 3-3 in de slotminuten Flederes uit een strafschop. Rode C aanvoerder Mark-Jan Flederes bezorgde zijn club uiteindelijk een punt. Knotschrek is de typering van Ronald van der Geer over deze wedstrijd. En daar kan Flederes zich wel in vinden. Ja, absoluut. Het is weer een uh, typische Eredivisie-wedstrijd dit jaar, denk ik. Ja. Wat maakt hem zo typisch weer, deze wedstrijd? Nou ja, er gebeurt heel veel. En, uh, ja, eindstand 3-3, dat zegt natuurlijk al heel veel. En, uh, ik denk dat het een vrij open wedstrijd was, dat uh, beide ploegen veel kansen hebben gehad. En, uh, ja, uiteindelijk uh, gaan we met een punt weg. En Omdat het vlak voor tijd is, mag je tevreden zijn, denk ik. Ja, Dan voelt het bijna als een overwinning, hè? Ja, absoluut. Want uh, ja, Het was echt de uh, laatste minuut, geloof ik. En, uh, ja, dan voelt het als een overwinning. Alleen, uh, ja, ik vond wel dat wij uh, een stuk minder speelden als vorige uh, verleden week tegen PSV en in de beker ook. We waren iets minder scherp. En uh, ja, blijkbaar zat die wedstrijd toch nog een beetje in de kopjes. Dat merkte je gewoon. En uh, ja, da daardoor hebben we het wel moeilijker gekregen vandaag. Ja, het kan ook positief in de kopjes zitten. Dat je die bal lekker laat rondgaan. Dat het dus heel veel vertrouwen heeft gegeven. Maar dat blijkt dan niet. Nee, nou ja, ik moet wel zeggen. Bij Vlaag, uh, de eerste tien minuten hadden we moeilijk. Daarna kwamen we goed in de wedstrijd. Uh, creëren we een paar goede kansen, denk ik. Uh, spelen we Groningen behoorlijk uit. En uh, ja, Mitchell Donald had een goede kans. En twee keer Neymet, uh, ja, die kunnen er ook ingaan, die ballen. Dus ja, uh, wat dat betreft, uh, het was niet heel slecht van onze kant, maar het was wel, was wel wat rommelig. Ja, het was een wedstrijd waarin beide ploegen eigenlijk die bal niet heel makkelijk lieten rondgaan... waardoor we ook heel veel gele kaarten hadden, hè? want heel veel duels. Ja, wat dat betreft was het wel uh, ja, een pittige wedstrijd. En uh, dat is ook, uh, ook, mooi, ook mooi voor het publiek, denk ik. En uh, ja, Ik denk uh, dat, uh, dat, dat een gelijkspel uiteindelijk misschien wel terecht is. Nou sta je hier ook omdat je twee goals hebt gemaakt. Dat was nog niet zo makkelijk, want jullie slaagden dit seizoen nog niet in... om vanaf 11 meter te scoren. Wat dat betreft lag de druk er uh, twee keer op. Ja, klopt. Ik moet zeggen, bij de eerste voelde ik me heel zeker. En, uh, ja, goed, die ging er ook prima in. En, uh, ja, de tweede was toch... Uh, ja, ik had het eigenlijk al niet meer verwacht. En, uh, ja, dan uh, is het toch lastiger, vind ik, dan een uh, tweede keer zeg maar, tegen dezelfde keeper. Uh, je gaat toch denken van... Uh, zal die denken dat ik naar de andere hoek ga of juist niet? En, uh, ik koos maar voor dezelfde hoek, maar goed, hij ook. Dus uh, ik, had, uh, ik had een beetje geluk. Als hij goed ingeschoten is, kan hij er toch niet bij, hè? Welke hoek hij ook kiest? Ja, inderdaad. Goed, uh, de hoogte was misschien niet perfect, maar hij was hard genoeg. En, uh, gelukkig maar. Het voelt toch wel goed, hè? Uiteindelijk 3-3 hier in Groningen. Ja, nou ja, goed op voorhand. Gingen we hier met veel vertrouwen naartoe, natuurlijk, hè? Naar die twee wedstrijden tegen PSV. En uh, ja, goed, hoop je uh, op een winst. Maar Groningen is gewoon ook een goede ploeg. En uh, uiteindelijk mag je hier met een gelijkspel tevreden zijn, denk ik. En uh, Groningen had thuis nog niet verloren, ook. En uh, ja, nog steeds niet natuurlijk. Maar goed, dan is een punt uh, is het op zich netjes. Dat zei mark jan Flederis tegen Ronald van der Geer. Dit is radio 1. Het is even na half vier, gert Kluk. De politie in Den Bosch heeft vannacht een gewonde man gevonden in de kofferbak van een auto. Er zijn vier mensen opgepakt, inclusief de gewonde. De politie kreeg een melding dat er in een huis ruzie was uitgebroken. Agenten constateerden even later dat het rustig was in het huis, maar controleerden voor de zekerheid een auto die voor de woning geparkeerd stond. In de kofferbak lag een gewonde. Daarop werden in het huis de bewoner en zijn vriendin gearresteerd. De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht waar ook een vierde betrokkenen bleek te zijn. Die was zelf naar het ziekenhuis gegaan, nadat hij tijdens de ruzie in het huis vanaf de derde verdieping naar beneden was gesprongen.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 En uh, Martin Indy gaat als linksback opereren. 1-0 dus. Doelpuntenmaker Immers. Seconden voor het rustsignaal van Paul van Boekel. Maar ik denk dat uh, cambuur worden zich daar niet door uit het veld laat slaan. Want uh, Dwight Lodewegen zal Vaste jongens hebben uh, gezegd. Jullie kunnen het. En dat hebben ze ook laten zien. Hemmen nu bijvoorbeeld probeert er langs te gaan. En uh, levert de eerste hoekschop op voor, voor sportclub Cambuur. Uh, ik heb meelij met Pelle. Die zit een uh, rij of vijf achter mij. Die heeft de hele rust. Tientallen kinderen om zich heen gehad. Die uh, met hem op de foto gingen. En hij bleef lachen. En hij bleef het uh, doen. Keurig gedaan. Goed gedaan van pellen. Want die kinderen waren allemaal zielsgelukkig. Dat hoort Hoekschop... tot zijn taakstraf, hè? Ja, oké. Okay, maar ik, ik ken toch ook heel wat voetballers die dan. Uh... Uh, zeggen van nee niet hoor uh, uh, dit en dat oh het schot bijna nee het wordt uh, gemist door Lukoki schot van Lukoki gaat naast het doel van de uitstekende keeper Erwin Mulder want die heeft uh, Feyenoord op de been gehouden in de eerste helft Feyenoord dat veel kansen moest weggeven en helaas voor Cambuur Leeuwarden werd geen van die kansen benut en die ene mooie aanval van Feyenoord werd wel benut vlak voor rust en dus staat het in het begin van de tweede helft 1-0 voor Feyenoord in Leeuwarden tegen Cambuur ruststanden in de eerste divisie bij VV jong PSV is het nog 0-0 en bij Excelsior tegen Jong Twente staat het inmiddels 2-0. Het tennis dan tussen David Ferrer en Novak Djokovic, de finale van Parijs-Mark. Ja, je hoort het applaus, Henry. En dat applaus is voor David Ferrer. Er zijn vijf games gespeeld. En de Spanjaard heeft zojuist de eerste tik uitgedeeld. Hij heeft de service van Novak Djokovic gebroken. Bij een stand van 2-2 was dat Ferrer op een 3-2 voorsprong. En vooral de manier waarop hij dat deed. Ja, was prachtig om te zien. Een lange rally. 20-25 slagen, over en weer. De bal ging naar de backhand van David Ferrer. De dreiging was er om de bal weer lang te leggen. Maar er kwam een heel gevoelig dropshot van de Spanjaard. Djokovic haalde de bal niet meer. En zo ging de game de de eerste break in deze partij in deze openingsset ging naar David Ferrer. 3-2 dus voor de Spanjaard. Ja, hij voelt zich ja, senang hier in het Palais Omnispoor in Parijs-Bercy. David Ferrer 31 jaar oud. Hij heeft het toernooi vorig jaar gewonnen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk speciaal als je dan terugkomt. Hè? Dan bewaren je goede herinneringen aan zo'n toernooi. Dat stert je natuurlijk eh, tijdens je wedstrijden. Maar ook ja, de, de, de spelers die hij verslagen heeft in de afgelopen wedstrijden. Zal hem ook heel veel vertrouwen hebben gegeven. De kwartfinale. Thomas gepakt en niet. Maar vooral in de halve finale gisteren tegen Rafael Nadal. Ja, dat was toch een zeer indrukwekkend optreden van David Ferrer. We weten natuurlijk dat ja, indoor hardcore... dat dat niet ja, de, de favoriete ondergrond is van Nadal. Maar ja, Ferrer speelde goed hoor gisteren. Hij hield de druk erop. Hij viel Nadal aan. Hij speelde een ontzettend hoog tempo. Ja, en als hij dat kan... Ja, dan speelt hij als een, als een machientje, wordt er dan wel eens gezegd. Dan speelt hij links-rechts. Dan neemt hij de ballen snel. Dan drukt hij zijn tegenstander naar achter. Dan pakt hij het initiatief. Ja, en dat liet hij net ook zien in de game die zojuist geweest... En waarin hij Novak Djokovic gebroken heeft. David Ferrer gaat nu serveren in de zesde game van deze partij. Hij leidt dus met 3-2 in de eerste set. Ruststanden in de mannenhoofdklasse van het hockey. Koploper Rotterdam staat daar voorlopig uit op 1-1 bij Hurley. Schaanwijde Oranje, Zwart is 2-5 nu al. Den Bosch, Tilburg 3-0. Kampong, Pinoquet 2-0. En Amsterdam, als het allemaal zo blijft, gaat profiteren van het gelijkspel van Rotterdam. Maar is het nog volbarig. Amsterdam staat 2-0 voor thuis tegen Laren. Want Bloemendaal staat tegen de mede koploper HGC voor met 3-1. Gerard de Groot. Ja, die eerste helft was uiteindelijk de eerste helft van Tom Boon, de Belgische schutter. Hij zat er ook met zijn stikje tussen bij het eerste doelpunt. Het schot op het doel van HGC werd door hem achter de doelman van HGC gewerkt. En dat betekent dat Tom Boon, de Belgische international, gewoon een raszuivere hat-trick in het, de 3-1 ruststand die er voor Bloemendaal op het bord staat hier. En wie dat zou hebben gezegd een tijdje geleden, dat een Belgische hockeyer alle aandacht zou gaan trekken in de competitie, de Nederlandse competitie in 2014... die zou op zijn minst zijn uitgelachen. En het is wel degelijk, Tom Boon die uh, topschutter is in die hoofdklasse... vandaag drie gemaakt, hij stond op 14, staat inmiddels op 17... en er zijn pas... Uh, ja, zeg maar 9,5 wedstrijd gespeeld. Want de tweede helft is hier begonnen bij Bloemendaal tegen HGC. En ik zei het al eerder, HGC heeft het lastig tegen Bloemendaal. Bloemendaal speelt uitstekend een stuk een klasse beter eigenlijk... dan vorige week tegen Oranje Zwart. Toen het met veel mazzel op 3-3 kwam tegenover de Oranje Zwart... het ploeg van Michel van der Heuvel, de coach, de ex bondscoach en nu coach van Oranje Zwart. Bloemendaal dus uitstekend bezig hier op het kopje. De zon schijnt nog steeds. Het is dus een beetje mazer... Een matige publieke belangstelling moet ik zeggen. Voor deze wedstrijd een topper zou je toch wel moeten zeggen. Want Bloemendaal moet hier vandaag winnen. Willen ze aansluiting houden bij de top van de hoofdklasse. En als Bloemendaal hier verliest dan haken ze voorlopig af. Maar daar lijkt het niet op. Want Bloemendaal, drie minuten gespeeld. Inmiddels in de tweede helft staat gewoon eenvoudig met 3-1 voor. Dankzij drie treffers van de Belg van Tom Boon. Het is altijd fijn als David Bowie even voorbij komt op zo'n zondagmiddag. Heroes. Eén hoofdrolspeler en een stuk of twintig bijrolletjes of eigenlijk figuranten, Louis. 21 zelfs en eentje die was na één bocht al klaar. Kimi Raikonen, de snelle fin, uit de baan, uit de race getikt door Guido van der Garde... die op weg is naar een mooie 18e plek achter in het veld. met draait inderdaad maar om één man, die is bezig aan zijn laatste ronde. Sebastian Vettel, hij heeft in het eerste half uur van de race een halve minuut voorsprong gepakt... En die halve minuut die heeft hij geconsolideerd. De rest kon er alleen maar naar kijken in de verte. Ze konden hem niet eens meer zien. Halve minuut voorsprong op zijn teamgenoot. Zijn teamgenoot die nog twee races heeft om er iets aan te doen. Om nog iets van het seizoen te maken. Om nog een race te winnen. Want daar is Wettel. 55 ronden achter de rug. Hij is alle tijd. Hij gaat stilstaan bij zijn, bij zijn team. Iedereen zwaait naar hem. Hij is nu een beetje aan het slippen op het rechte stuk. Dat is pikant. Hij wilde eigenlijk... Uh, Donutjes draaien, donutjes, nee, rondjes draaien met je Formule 1 auto. Dat mag niet, Recht heeft hij voor op zijn laser gekregen de vorige race... Een straf van 25.000 euro. Maar je moet toch laten zien dat je nog blij bent met zo'n overwinning. En dat is hij. Hij is nog steeds hongerig. Zelfs nu hij de titel op zak heeft. Nog steeds is hij een klasse apart. Daar is pas Mark Webber. En dan heeft Vettel nog rustig aangedaan in de laatste ronde. Nu pas Mark Webber op plek 2 over de streep. Nico Rosberg wordt derde, vierde plek voor Romain Grosjean. En Raikkonen. Raikkonen is vandaag dus de enige uitvaller. De grote verliezer. Bouwt wel zijn derde plek in het kampioenschap achter, Alan, achter Alonso. Maar de Finn, Raikkonen, zal in ieder geval, dat is dan nog het goede nieuws, ook de laatste twee races rijden. Ja, toch? Er speelde van alles bij het team. Ja, ja, het was echt, uh, hij zei: nee hoor, het gaat niet om geld. Nou, reken maar dat het om geld ging. He, Raikkonen verdient een vast inkomen van 8 miljoen per jaar. En als bonus he, gooit hij er nog eventjes. Oh, Oeh, nou begint Vettel toch donuts, donuts. Er worden donuts gedraaid in Abu Dhabi door Vettel. <laughs> he, hij is aan het provoceren nu hoor. Enorme rookwolk op het circuit. Hij denkt, kom nou toch man, ik mag er wel feest vieren. Het enige wat hij niet doet in India, stapte hij ook uit zijn auto. Knielde hij als de paus voor zijn bolide en zei hij, kijk, dit is hem. Deze auto heeft het ook gedaan. Nu rijdt hij gewoon door, blijft hij gewoon zitten. Maar hij is echt de raceleiding hier aan het provoceren. We hadden het over Raikkonen. Rijkonen is er dus wel degelijk bij de laatste twee racers. En dat is maar mooi ook. Kennelijk is het geld overgemaakt. Hij heeft een vast inkomen en een prestatieinkomen. En hij heeft goed gepresteerd. Oftewel, het kwam erop neer dat hij nog recht had op 15, 16, 17 miljoen. Euro of dollar, dat mag je zelf invullen. En hij zei: Ik heb nog geen euro gehad dit jaar. Dus dat is kennelijk nu allemaal gesetteld. Raikonen erbij in de laatste twee races die er verder niet meer toe doen. Van der Garder wordt vandaag 18e. Maar nog even hoor, dat, dat rondjes draaien. Uh, <laughs> ja, je zegt de jury provoceren. Maar ja. is het niet ook je tegenstanders, klein in, je doet mij een beetje denken aan dat hooghouden tijdens de voetbalwedstrijd van Gerry Muren. Ja, nou, weet je, dan, dan zou hij het nog een keer tijdens de race moeten gaan doen. Dan, heeft, dan is het helemaal een punt. Maar dat uh, maar dan heeft wordt hij alle tijd schorst. Ja, hij heeft alle tijd, kunnen. hij had hem stil kunnen zetten. Hij had echt werkelijk waar, het is maar goed. Ik dacht ik tijdens deze race dat dit rondje 1 minuut en 45 seconden duurt. Dat is lang. Anders zou hij zomaar op het idee kunnen zijn gekomen om iedereen op een ronde te zetten. En hij heeft kennelijk besloten, zo na een half uurtje, acht, en een half minuut. vind ik wel mooi. Dat volgende week dan zo Volgende week weer een kans. En dan gaan we het eens op een andere manier doen. Maar ja, hij moet ook nog ergens op de een of andere manier natuurlijk zijn vermaak vandaan halen. Ik bedoel, hij zal niet zeggen, ik vond de een saaie race. Maar voor ons? Voor ons is het toch een ander verhaal. We hebben weer gekeken naar mooie gevechten op plek 2 Tot en met 21. Ja. We kunnen vaststellen dat de Formule 1 het tegenovergestelde is van de Eredivisie. En daar is uh, een wedstrijd afgelast vanmiddag. Go ahead, Heracles. Dus op dit moment rolt er alleen in Leeuwarden nog maar een bal. En die houdt kamp. Ja, het staat 1-0 voor Feyenoord. Doelpunten maken immers vlak voor rust. We zitten 14 minuten in de tweede helft. De helden, de Vriese helden, beginnen een beetje moe te worden. Het wordt wat slordiger allemaal. Feyenoord wordt ietsje sterker. heeft ook al een kopballetje gezien bovenop de lat van Boetius. De enige dissonant, echte dissonant bij Feyenoord is Armitteros. Die werkelijk geen bal onder controle krijgt. En ook geen bal raakt. En ik zie Mitchell tevreden al uh, uh, aan het warmlopen. Ik ben benieuwd wanneer hij erin gaat komen. En ook aan de andere kant... Een dissonant, want uh, ik moet zeggen... Kevin Brand speelt een hele, hele matige wedstrijd. En veel balverlies. En dat is jammer als je uh, middenvelder bent... en het uh, toch van jou onder andere moet komen in de aanval. Balbezit voor... Kambuur. Goed gedaan door Wout Drosten. Drosten nog altijd in balbezit. Speelt de bal naar Ritsmeijer. De beste man aan Kambuurzijde. En Ritsmeijer kan de bal niet kwijt. Speelt hem dan in de breedte naar El Ma uh, Macrini. En El Macrini helemaal terug naar Van der Laan. Heerlijke voetballer die centrale verdediger van Cambulee wordt. Genot om naar te kijken. Dan is het Drosten naar Hemmen. Hemmen, bal goed in de voeten, heeft uh, Matthijs in zijn rug. Speelt de bal uitstekend naar de doorgelopen Drosten. En Drosten probeert de bal voor te geven, maar via Immers gaat de bal over de achterlijn. En dus weer een hoekschop voor Sportclub Cambuur. En misschien dat ze uit uh, dit soort uh, momenten iets leuks kunnen doen. Want Rietsmeijer gaat de bal al meteen ophalen. En vanaf de rechterkant zal hij met zijn linkerbeen voor het doel gaan zetten. En daar staan dan onder andere de centrale verdediger Lewin, Die goed kan koppen. Kijken wat Rietsmeijer met die bal gaat doen. Publiek met handgeklap begeleidt de hoekschop. Daar komt die bal voor het doel. En wordt weggekopt door Armenteros. En dan gaat de bal over de zijlijn halverwege de Feyenoordhelft. Kambu heeft het lastig. Ook na een uur spelen. Staat 1-0 achter. Maar blijft het proberen. En dat is mooi. Als je over tennis praat, dan heb je het al snel over Federer en Nadal... en dan over Djokovic en over Murray. Maar waarom eigenlijk bijna nooit over Ferrer, Mark? Ja, raar hè Henry. Dat is, ja, hij wordt lange tijd toch een beetje gezien als de best of the rest. Dat is niet helemaal terecht. Dat heb ik eerder al gezegd. Hij speelt wel altijd een heel constant seizoen. Maar ja, weet je, kwartfinales of halve finales van een Grand Slam toernooi dat, dat was dan meestal het eindstation voor hem. Nou ja, dit jaar haalde, dan, haalde hij dan de finale van een Grand Slam toernooi. Roland Garros was dat in Parijs, ook in Parijs. Ja, en toen verloor hij toch weer vrij kansloos van Rafael Nadal. Dus het is, hij hikt er inderdaad tegenaan. Maar het is nou ja, net niet klinkt oneerbiedig. Maar zo is het uh, wel een beetje. In, in deze wedstrijd, in deze finale tegen Novak Djokovic... in het uh, Palais Omnispoor in uh, Parijs-Bercy... Ja, heeft hij het initiatief uh, voor ons nog David Ferrer. 4-3 staat hij voor in de eerste set. Hij heeft die break voorsprong. Die break die hij pakt in de vijfde game... Ja, die heeft hij nog altijd uh, weten vast te houden. De eerste vier games van deze finale gingen op service. Vrij makkelijk op service. Beide spelers niet in de problemen. Maar vanaf de vijfde game, de game dus waarin Ferrer brak... is het een echt gevecht geworden. Die break was... Eerst voor Ferrer. Toen kwam de service van de Spanjaard. De service game. Breekkans voor Novak Djokovic daar. Nou, die wist hij niet te benutten. Het werd 4-2. En zojuist is het 4-3 geworden. Nog altijd dus in het voordeel van David Ferrer. Ja, Hij is in het voordeel de Spanjaard. Hij speelt goed. Heeft het initiatief. En wat opvallend is. Hij pakt de langere rallies. Als het toch ook aankomt. Ja, op kracht, op conditie, op loopwerk. Ja, dan is David Ferrer vooralsnog Novak Djokovic de baas. Djokovic misschien nog wel een klein beetje vermoeid van zijn halve finale van gisteren waarin hij drie sets nodig had tegen Roger Federer. Federer magistrale eerste set, die won hij. En uh, ja, daarna komt Djokovic terug, wondes in uh, drie sets. 4-3 voor David Ferrer in de eerste set. De Spanjaard serveert. Wat kan HGC nog bij Bloemendaal, Gerard? Ja, scoort zojuist. Via Simon Egerton. een strafbal werd gegeven... door scheidsrechter Wijsmuller. Aanval van HGC in een offensief. Want HGC is na die 3-1 ruststand natuurlijk de tweede helft aanvallend. Scherp aanvallend begonnen. Doen dat met veel enthousiasme. Doen dat weliswaar zonder de twee Nieuw-Zeelanders Burroughs en McAleese. Zij zijn met Nieuw-Zeeland aan het spelen voor de Oceanië-Cup. Heel ver weg in de buurt van Australië natuurlijk. hebben zich al geplaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar. Maar dat toernooi moet toch nog gespeeld worden... En de coach van Nieuw-Zeeland, Colin Batch, wilde gewoon al zijn spelers bij elkaar hebben. Dus de twee mannen van HGC verdwenen daar naartoe. Dat is af en toe wel een aderlating, denk ik, voor de ploeg van HGC, die wat minder kwaliteit op de bank heeft zitten, in de breedte minder sterk is, maar op dit moment toch aanvallend speelt. En dat beloond zag zojuist via een strafbal. Een strafbal van Simon Egerton, de man die ook de eerste corner, de strafcorner van HGC erin schoot. Zodat het misschien toch nog wel aardig gaat worden in de resterende 20 minuten iets meer die we nog te spelen hebben leidt Bloemendaal nog steeds dat is wel waar met 3-2 feel my way through the darkness Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine by me So wake me up when it's all over, when I'm wild.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 Me up. Het was al een grote dancehit en de man die daarop zong Loewe Black heeft nu zijn eigen versie. De wedstrijd tussen go Ahead Eagles en Cambuur werd al in de 21ste minuut gestaakt. Door de aanhoudende regenval was het veld onbespeelbaar geworden. Het was volgens scheidsrechter Tom van Siegem niet langer verantwoord om door te gaan. Nou, het was uh, zeker het enige besluit nog wat, wat ik kon nemen. En wat we ook in overleg hebben genomen. Want uiteraard uh, hebben we ook hier de coaches in betrokken. Uh, onze vierde man Edwin Boot die heeft even overleg met voetbal en Jan de Jonge. En die gaf eigenlijk ook aan van uh, het is niet meer te doen. En uh, ja, dat was voor mij maar één besluit. De spelers gaven het ook al aan om uh, gewoon uh, definitief uh, te stoppen. Wat was het moment dat je dacht van nou, dit gaat niet meer goed komen eigenlijk? Nou, we hebben eigenlijk de hele tijd al voor de wedstrijd -Het, we het weer ook in de gaten gehouden. Waar ik vandaan kwam, daar weer het al en regende het al zo. Dus ik heb toen al bij Radar direct gekeken en daar zag het er slecht uit boven Deventer. En dat gebeurde dus eigenlijk ook. En ja, uiteindelijk de tweede keer dat we begonnen zou het eigenlijk ten zuiden van Deventer wegtrekken. Maar de kans was aanwezig dat, en dat gebeurde dus ook. Ja, want aanvankelijk rolt de bal nog. Dat ga je ook uitproberen allemaal. Maar uh, al vrij snel in de wedstrijd bleek dat er zoveel water aan het vallen was... dat het ook ja, onverantwoord werd uh, voor de spelers, denk ik. Ja.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 Ik weet het niet. Dat is aan de KNVB. Uh, die zullen morgen denk ik al heel snel besluiten wat, wat gaan we doen met deze wedstrijd. Hij is in de 21ste minuut stilgelegd. En uh, ja, het, is, het staat ook niet duidelijk in het reglement daarin. Ja, wel voor, de, voor de, de KNVB hierin. Maar ik durf het niet te zeggen. Oké. Okay. Nou, ooit zoiets meegemaakt? was dit uh, de eerste keer om in deze omstandigheden te moeten fluiten? Uh, ja, nou, ik heb het wel eens een keer gehad, ook als voetballer. Maar ik moet zeggen, dit, ik vond het ook heel jammer. Want ik had echt zin om uh, een mooie overreis als de derby te doen. En, uh, en daarom was het eigenlijk heel jammer. En ik hoopte ook dat het niet zo hard zou gaan regenen. Maar ik heb het één keer eerder gehad. En ook als voetballer met hagel. En het is niet fijn, hoor. Ja, en teleurstellend, hè? Dat zo wel aflof. Ja, inderdaad. Inderdaad. Bloemendaal, HGC, Gerard. Bloemendaal heeft de marge weer op twee doelpunten gebracht. Wouter Jolie, teruggesprongen. Strafcorner niet dit keer van Tom Boon, want die zat even op de bank. Maar de strafcorner kwam terug bij Wouter Jolie, hoog in het net. En het is 4-2 in het voordeel van Bloemendaal. En die houtkamp gaat fijn Feyenoord stand houden. Uh, ja, geen idee. Dat zullen we de, de laatste 20 minuten gaan zien. Het staat nog altijd 1-0 voor Cambuur. En de beide dissonanten die ik eerder noemde zijn allebei naar de kant gehaald. Want uh, Kevin Brands is vervangen door Christophe Een Angolees, een heel aardige voetballer. En dan kan Feyenoord uh, nog heel wat uh, problemen die is bij uh, Cambuur gekomen. En bij Feyenoord is uh, uh, Armateros vervangen door Mitchell tevreden. 1-0 voor Feyenoord. We zitten uh, nog 20 minuten van het einde. En een pechje ook aan de kant van uh, Cambuur. Want El Makrini ging net naar de kant en lijkt zwaar geblesseerd. Ik denk niet dat we die nog terug gaan zien. En zo is het een overzichtelijke middag in de Eredivisie. Eén wedstrijd is al helemaal afgelopen. Groningen-Roda-wit 3-3. Eén wedstrijd dus gestaakt, definitief. Goa Eagles tegen Herakles. het was daar nog 0-0. Bij cambuur Feyenoord staat het 0-1. En straks vanaf half vijf is er nog een wedstrijd in de Galgenwaard. Utrecht speelt dan tegen Heerenveen. de Eerste Divisie, VVV, Jong PSV staat nog steeds 0-0. En Excelsior Jong Twente is 2-0. Tot zo. Verandering is beweging. De omgeving is verschrikkelijk veranderd. Daar kun je geen, geen pijl op trekken. Zo erg is het geworden. De hele maand november in Hollandok Radio...